11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De politiekorpsen langs de kust hebben strandgangers opgeroepen... zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. De NS zet extra treinen in om de grote stroom van vakantiegangers te vervoeren. In verband met de drukte richting Zandvoort rijdt NS vandaag twee keer zoveel treinen tussen Haarlem en Zandvoort. Dat betekent dat we vier keer per uur rijden in plaats van twee keer per uur. En dat doen we met dubbeldekkers in plaats van sprinters. En op die manier kunnen we meer dan duizend mensen extra per uur naar het strand brengen. Britse onderzoekers waarschuwen voor een mogelijk veiligheidslek... in militaire computerchips uit China. In de chips zouden codes zijn ingebouwd... waarmee van afstand de computer kan worden overgenomen of uitgeschakeld. De chips horen goed beveiligd te zijn... omdat ze onder meer worden gebruikt in westerse wapensystemen en kerncentrales. Inlichtingendiensten, ook de AIVD, waarschuwen al langer... dat China toegang probeert te krijgen tot computersystemen in het westen. Of de Chinese overheid hier ook echt achter zit... durven de onderzoekers niet te zeggen. De onderzoekers gaan... Aan hun bevindingen in september toelichten op een veiligheidscongres in België. In de Tibetaanse hoofdstad Lhasa hebben twee boeddhistische monniken zichzelf in brand gestoken. Dat gebeurde voor een bekende tempel. Een van de monniken is overleden, de ander ligt in het ziekenhuis. Sinds begin vorig jaar hebben 34 Tibetanen zichzelf in brand gestoken... uit protest tegen de Chinese overheersing van Tibet. Zeker 24 van hen zijn overleden. Het is voor het eerst dat monniken in de hoofdstad Lhasa deze vorm van protest overnemen. In Griekenland hebben journalisten vanochtend het werk voor 24 uur neergelegd. Ze zijn kwaad dat veel journalisten al maanden geen salaris hebben gekregen... en dat honderden collega's werkloos zijn geworden. Op radio en televisie zijn de nieuwsuitzendingen geschrapt en morgen verschijnen er geen kranten. Een televisiestation zendt al maanden alleen testbeeld uit. Andere stations beperken zich tot herhalingen. Zeker twee Griekse dagbladen zijn door de crisis failliet gegaan.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 Six, five, four, three, two, one and lift off. Jawel, het stikt hier vanochtend in de studio van de G-krachten. Want zometeen zijn hier twee toekomstige ruimtevaarders te gast. Eén kent u, dat is Martin Schreuder, ooit president-directeur van Martin Air. Maar ook de 18-jarige student ruimtevaarttechniek Nout van Zon... mag in 2014 mede ruimte in. Helemaal gratis, want hij won een schrijfwedstrijd... over de toekomst van de ruimtevaart. U hoort er zometeen alles over. Wat betreft de vergeten groenten duikt Colette van Nuenen... vandaag de historische groentetuin in Limburg in. Want daar vergeten ze... Heus de suikerwortel en de zeekol niet. En de bouw is niet meer wat die geweest is. Duizenden bouwprojecten zijn stilgezet door het vastlopen van de huizenmarkt. Honderdduizenden bouwvakkers staan op straat of zijn als ZZP'er voor zichzelf begonnen. Maar is er als zelfstandige dan wel werk? Een bezoekje aan de bouwplaats. En wilt u mee op bezoek? Surf naar de het is fantastisch om met je handen in de aarde te vroeten... en als je daar dan ook nog eens verse groenten voor terugkrijgt... is het helemaal geweldig. Dat vind ik niet. Daar, dat vinden de mensen met een moestuin. Want die hebben met deze warme dagen de tijd van hun leven. Want de groenten vliegen echt de grond uit. Colette van Nune is ook zo iemand. Zij verbouwt vergeten groenten. Goedemorgen, Colette. Goedemorgen. Hoe ligt de tuin erbij? Ja, prachtig. Heel erg mooi. Veel onkruid ook natuurlijk. Hè, want alles vliegt de grond uit. Dus ook uh, het onkruid... En uh, Maar ja, een beetje moestuinier die begint zich met al deze warmte ook alweer zorgen te maken. Want als het te lang droog blijft, dan moet je weer gaan sproeien. En uh, dat is ook weer een hoop werk en bovendien zonde van het leidingwater. Maar heel eerlijk gezegd, wat ik in mijn tuintje doe, dat is eigenlijk maar gespeel als je het vergelijkt met de echte tuiniers. Ik was bijvoorbeeld um, uh, in de historische Groentehof in Wezel, je had het er net al over... Nou, daar waren toen ik er was een man of twintig bezig in de tuin. Dat zijn allemaal vrijwilligers. Nou, die vinden het zo fijn om met hun aar, handen in de aarde te groeten dat ze dat vrijwillig doen en dan ook nog eens een keer in anderman's tuin. Er staan in die tuin 650 vergeten groentesoorten en met eigenaar Jacques Nijskus heb ik er rondgelopen. Toen ik begon, begon ik gewoon voor de lol met acht vergeten groenten. Het was een Buggenhamsmuseke, een truffel-aardappeltje, een kardoon, een gele wortel. Gewoon om eens te kijken wat het was. En, uh, en dat is een jaar of tien geleden? Dat is in 2003 geweest. Ja. En uh, meteen al kwamen er dus vragen van, uh, van groothandels. Jongen, vind dat leuk. En uh, onze, dat waren dus groothandels voor echte toprestaurants. Mm -hmm. En uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Ik ben met mijn oude Landrover uit 1978 helemaal naar zwolle gereden. Naar het restaurant van Jonny Boer. En daar uh, een in de keuken neergezet. Dat is heel primitief begonnen. Dus Nu werkt dat absoluut niet meer zo. Nu gaat het gewoon met de normale logistieke stromen en vrachtwagens... hier op de Venloze groenteveiling. Maar het begin dus er zijn toch heel... een aantal vergeten groentes die nu al lang niet meer vergeten zijn... die echt wel het publiek hebben bereikt? Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Wel bij de toprestaurants en de betere restaurants. Uh, heel veel mensen kennen steeds meer vergeten groentes wel van naam. Als mensen iets noemen, dan noemt 90% als eerste pastinaak. Dat was een jaar of vier geleden was dat altijd de neer. Oh ja? Ja, dat was voor mij echt het boegbeeld van de vergeten groenten. Nu is dat de pastinaak. Waarom? Dus, Hoe komt dat? Hoe is dat zo gekomen? Uh, hij past op de eerste plaats heel goed in ons eetpatroon en ons kookpatroon. Dus uh, roerbakken, wokken, stampotjes. De, uh, hij is een beetje zoet. Ja. Dus en de uh, ja. die is weer opnieuw vergeten. Ik denk wel dat het komt, maar het gaat langzaam. Je moet in stappen van tien jaar denken, voordat de consument echt een nieuwe groente overneemt. ...heel belangrijk is als bijvoorbeeld een pastinaak als kan dan klaar product aangeboden wordt. Dat mensen dat eerder pakken... Het uitproberen. Ja, Denk dat mensen het zelf... vinden het heel moeilijk om iets ja, te bedenken van wat ja, kan ik er dan mee? Ja, precies, kijk als er ja. bijvoorbeeld een pastinaaksoep of een roerbakschotel met pastinaak aangeboden wordt. Mensen vinden dat lekker. Ja. Of de mensen die het lekker vinden gaan dan het vervolgens zelf proberen. We gaan een handje helpen. We gaan iets oogsten en we gaan iets klaarmaken. En dan gaan we het recept op de website zetten zodat mensen dat ook eens kunnen proberen. Dan dus moet je dus niet een al te moeilijke groente pakken. Mensen moeten hem wel kunnen verkrijgen. Ja, um, ik wilde toch iets aparts doen, wat wel overal is. Uh, paardenbloemensjelei. Oké. Okay. Ja. En ik wilde ook voorstellen om wat met rabarber gaan te maken. Het is niet echt een vergeten groente. Maar wat we hier in de tuin hebben, zijn eigenlijk de echte vergeten groenten. Zoals Huttentut, brave Hendrik, uh, Cardoune, Tripmadam. Aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we heel veel oude rassen. Van groentes die we wel nog kennen. En ook bij de rabarber hebben we de nesheker. Dat is een heel oud Zweeds ras. En daar gaan we iets mee doen. Wij gaan oogsten. Oh, kijk, hier hebben ze vanochtend de bieten geplant. Hè? Die ja. zijn zo, zo te zien uh, net uitgeplant. Ja, die hebben we in de kast voorgekweekt. En die worden nu uitgeplant. En straks als we rondleidingen hebben... dan laten we mensen dat allemaal zien. trekken we ook eens een beetje uit de grond. Ja. Leuk. Wim, mevrouw vraagt uh, wat jij aan het doen bent... We op het moment de, de paadjes bij je aan het haken. We hebben vanmorgen van alle onze planten gepoot. Oh ja. Kijk, hier hebben ze dus uh, konijnen flink aangevraagd. Nou zeg, dus vind je dat week, niet frustrerend uh... als je zo ziet... Dit is dan een andijvieveldje. Nou, dat is, ja. dat is gewoon op ja, door nou, de Het groeit, groeit wel weer aan. Ja. Dus hier doen ze dat bijna nooit. Dat zijn verhouden bakken. Ja. Dus vorige week was het ook niet. Uh, maar ja, nou, ik zie dus nu uh, tot mijn grote verdriet dat het aange... Maar ze hebben het hartje niet opgegeten, dus dit... Uh, uit. En zo rond half mei, eind mei, houdt de wraad van konijnen wel op. Oh. Dus altijd in het voorjaar. Want dan hebben ze uh, in het wild genoeg te ik eten? Ik denk dat wel? Ik heb het ze nooit gevraagd. <laughs> ik ben de, voor de sierens zitten hier rondom... Uh... De afgelopen, er worden zonnebloemen gepoot. En daartussenin komt Oost-Indische kers. Het oog wil ook het hebben. Ja. Die kun je ook eten, hè? Oost-Indische kers. Ja, dat ben ik in Ja, maar dat leren we jou wel. Ja, nou, uh... Het is het eerste jaar dat ik bezig ben. dus uh, ja. ik vind het, het bezig zijn in de tuin vind ik gewoon geweldig om te doen. Dus, uh, ja. Want ja. Hoe, hoe bent u hier zo terechtgekomen? Uh, ik ben gestopt met werken. En dit is, uh, ik kom zelf oorspronkelijk van de boerderij af. En ik heb het altijd fantastisch gevonden om met mijn honden in de aarde te vroeten. Nou, dus wat is nog leuker als om dit te doen. Wie heeft nu nog zo'n zo ruim, luchtruim dat je kan zien? Ja. Nou, dat is hier allemaal gratis erbij, dus ik vind het gewoon uh, ja, zonder meer geweldig. Ze ja. dus werkt in een hoog tempo de groentes uh, de grond in. Ja, mooi hoor. Ja, ja leuk. Het zit prachtig uit. een beetje zo'n vogelverschrikkertje. Uh, het, het tuinhuisje zonnebloemen. Ja. Dat is een beetje dat moestuintje van opa, sfeertje ja. krijg je dan. Kijk, hier gaan we een mooie kapot uh, van maken. Een groene rabarber. Veel mensen denken, ja, die is groen en dus uh, niet uh, eetbaar. Maar ja. hij is erg lekker. Ik zou mooi... zeggen, nog niet rijp, hè? Nee, hij is wel rijp. Ja. Kijk maar. Ja. En rabarber is een perfecte plant om gewoon in de tuin te zetten... als je een klein tuintje hebt. Ja, hè? Want, uh, Want het is een meerjarige plant. Ja, je hoeft er niks aan te doen. Hij komt elk jaar opnieuw op. Pas rond 1900 is het een groente geworden. Maar daarvoor was het een medicijn. Het is hartstikke gezond voor je maagdarmstelsel. We schrijven ook columns uh, over rabarber... en bijvoorbeeld voor de Maagdarmleverstichting. darm Dus uh, het is echt een hele gezonde groente ook. Ja, rabarber. Maar dan de groene die uh, Colette dus zelf heeft geoogst. Hoe eet je die? Uh, Colette? Gewoon koken met de rode, die ik bijvoorbeeld dan wel ken? Ja, precies. En uh, bijvoorbeeld een beetje sterrenijs erin. Dat geeft een hele lekkere smaak. Ik heb dat ook samen met uh, Jacques Nijske staan, uh, staan koken. En uh, dat kun je later terug horen op onze website. En we hebben het recept, heeft Jacques op zijn eigen website gezet. En dat is vergetengroente.nl. Uh, wij staan dus op de gids.fm. Dankjewel, Colette. Applaus and the handoff to Atlantis's onboard computers. Atlantis now in control of the countdown. Sound suppression water system activated. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and lift off. Ja, een reis in de ruimte, de ultieme jongensdroom. En al is het nu nog voor de happy view... door de opkomst van de commerciële ruimtevaart... wordt het mogelijk om ook als passagier een ruimtereis te maken. En bij mij aan tafel vanochtend twee mensen... voor wie de jongensdroom gaat uitkomen. Martin Schreuder, oprichter van Martinair, en Nout van Zon, student lucht- en ruimtevaart... aan de Technische Universiteit in Delft. Goedemorgen, beiden. Uh, meneer Schreuder, uh, ik zag u heel licht wel even toch glimlachen... toen we zojuist dit fragment hoorden. Want dat, ja, dat is natuurlijk een fantastisch idee dat je, je terugtelt en dan omhoog gaat. Had u ooit nog verwacht dat u dan als passagier ook mee zou gaan? Nee, nee. Ik ben op een patroon uitgenodigd. we zeggen dus om deze reis te mogen maken. En uh, ik kreeg vorig jaar in maart was dat kreeg ik de uitnodiging. En uh, nou ik was helemaal doodstil leven. Van wie kreeg u uitnodiging? Ja, van uh, de, de oude generaal of ex generaal uh, Ben Drosten die de leiding heeft over dit project. En, uh, nou, ik vond dat natuurlijk buitengewoon. Ik wist niet wat me overkwam eigenlijk. En ik keek mijn genoot aan. En die bleef er rustig onder, maar die was al twee maanden eerder geïnformeerd... of ze er mee akkoord ging. Ah. Nou, toen heb ik wel even een gesprekje met mijn genoten in de afloop gehad. Hè. Dat kun je je wel voorstellen. Dus als een kind zo blij, mag ik toch wel zeggen? M meer dan. En dan kijken we, laten we zeggen, met geweldig veel genoegen naar uit... En uh, nou, een morgen dan, overmorgen. Ja, maar we moeten nog wel even wachten. 2014 hè, wordt het. Ja, uh, dat dan wordt het, ja. Ja. Uh, Nout van Zon gaat ook mee. Uh, die, die zit naast u. Uh, Nout, het kost 75.000 euro zo'n beetje om als passagier mee de ruimte in te gaan. Dan kan je niet betalen van je studiebeurs, denk ik. Nee, daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Um, Hoe ben jij, uh, ja, zeg maar, tot deze reis gekomen? Hoe kan het dat jij mee omhoog gaat? Nou, de, de, de KLM is uh, een van de hoofdsponsoren van het project en die heeft uh, één kaartje weggegeven... aan de, de studievereniging van de uh, studie Lucht- en Uitvaart, de VSV-Loon Da Vinci. En die heeft een heel mooie um, uh, competitie opgezegd. En dat was het. Uh, je moest een idee bedenken, een concept... dat de luchtvaart in 2040 zou veranderen. En uh, het was dus in het begin bij de eerste fase... moest je gewoon een viertjes schrijven over je idee. En er waren een stuk of 170 uh, inzendingen. En toen uh, werden de top 10 gekozen, daar zat ik tussen... En dan moest ik het hele, het hele concept helemaal uitbreiden. Kosten, alles. Het hele plaatje van begin tot eind. En uh, toen uh, werd door de jury, waaronder uh, de directeur van KLM Peter Hartman in zat... werd uh, uitgekozen welke het beste was. En dat was nou het en, seizoen? Dat was mijne. Ja. Maar wat is het concept? Welk plan heb je bedacht? Ja, ik, heb, uh, ik heb gekeken naar het gebruik van waterstof in, uh, in de vliegtuigen. Op dit moment zie je dat je hier en daar Lufthansa, KLM en andere luchtvaartmaatschappijen met biobrandstof... Uh, Vlucht aan te experimenteren zijn. En ik denk dat langzamerhand in de komende jaren we ook naar uh, waterstof gaan kijken. Uh, de olie die raakt langzamerhand op. Het mooie van waterstof is: het heeft geen CO2-uitstoot en uh, 80% minder stikstofuitstoot. Uh, is het volledig nieuw, ook dat idee? Het is nou, ja, relatief nieuw. Uh, 1988 heeft Toepelef ook al met een vliegtuig op waterstof gevlogen. Dus uh, het, het is al gebeurd in principe. Uh, het is met probleem, het grote, de grote bottleneck op dit moment is dat het te duur is. En dat hier en daar nog wat technologische uh, verbeteringen gemaakt moeten worden. En in jouw concept heb je dat zo uitgewerkt dat het straks niet meer zo heel erg duur is... en het ook gewoon makkelijk toe te passen is. Ja, nou, wat ik vooral heb gedaan, ik heb gekeken naar het, het hele plaatje. Uh, vanaf de productie van waterstof tot het uiteindelijke gebruik in het uh, vliegtuig zelf. En uh, hoe dat op de meest efficiënt mogelijke manier uh, kan. Meneer Schreuder, wat vindt u van zijn plan? Grandieus. Ja, ja, ik, ik vind het een grandioos, werkelijk. En dat zo'n jonge man, 18 jaar oud, op een bepaald ogenblik dit nou aan het ontwikkelen is, en dat vind ik geweldig. Ik ben, in het algemeen moet ik zeggen dat ik grote bewondering heb voor de, nou ja, voor de studenten van Delft ook. Ja, voor anderen ook natuurlijk dan, maar ik ben meer betrokken bij Delft dan bij andere universiteiten. En dat ze dat op een bepaald ogenblik, nou laten zeggen, uitdenken, uitwerken helemaal. En nou ja, dat, ze zijn knap en zeer knap in hun, uh, hun activiteiten. En daar kan ik eigenlijk niet in de schaduw staan. Misschien heb ik wat andere kwaliteiten. Maar in ieder geval niet wat hij nou op dit moment aan het ontwikkelen is. Als jullie straks de ruimte ingaan, dan gaat het natuurlijk nog niet op, op waterstof. Dat gaat nog niet gebeuren. Maar er hebben wel al wat andere dingen plaatsgevonden... Uh, ja, die eigenlijk moeten worden uitgezocht voordat u echt omhoog mag. En u heeft ze ja. al ondergaan. Wat, wat heeft u al moeten doen? Nou, ten eerste moet ik zeggen... dat gaat buitengewoon zorgvuldig van de organisatie. En dat, dat prijs ik de organisatie voor. Nou, ik ben een westerdeur... dus ik weet er nu wel iets meer van. Maar het meest belangrijke is... Je, dat, de me, dat de deelnemers in de toekomst... allemaal een medische keuring moeten ondergaan. Ze moeten een, record, een, een medisch record overleggen... van de laatste vijf jaar. Kort voor de vlucht word je nog een keer op, uh, medisch gekeurd. En... De passagiers kunnen kiezen, oftewel op een simulator op een bepaald ogenblik, of in de lucht met een fighter te vliegen, ja. om op aan te tonen dat ze goed tegen G-krachten kunnen. G-krachten is, dat weet u, stel dat je op een bepaald ogenblik, nou we zeggen 100 kilo weegt, dan nou, ja, moet je dus een G-kracht van 3,5 minimaal, dan je lichaamsgewicht moet je dus kunnen doorstaan. U heeft nou. het doorstaan? Ja hoor, ik heb mijn certificaat al. Mijn certificaat heb ik al. Ik heb het al gedaan. Ik heb een groot plezier op die fighter weer gevlogen. Zelf ook een heel stuk zelf gevlogen weer. Ik voelde me net weer 18 jaar. En het is dan een enorme druk die op je afkomt. Het is wel drie of vier keer ja, je lichaamsgewicht. Ja, ik heb nou, zeggen net ruim 5G. zoals Vijfmal mijn lichaamsgewicht. Nou, ik ben nogal lang. Ik ben nogal zwaar gebouwd. Dus ja. Maar ik heb het natuurlijk vroeger in de luchtmacht ook veel gedaan. En ik weet wat het betekent wel. Maar je kan me goed voorstellen... Dat een, nou ja, dat was ook een mevrouw. En die was denk ik zo tegen de zeventig. En die heeft ook die, die vlucht gemaakt. Nou ja, goed, dat is een, een totaal nieuwe ervaring natuurlijk, uiteraard. Maar die kwam er vrolijk, fluitend en lachend en zwaaiend. kwam ze weer uit die feiten vandaan. Nou, dat was hartstikke leuk. Dus die is ook, mag straks wellicht ook omhoog, als zij dat zo willen? Ja, want zij gaat later Zij ook gaat omhoog. ook echt? Ja, ze gaat echt. Nee, ze heeft, het is een betalende passagier. En hoe gaat het dan straks in zijn werk als u, als u echt instapt? Hoe moet ik dat zien? Want, want u stapt ergens in en dan gaat u omhoog. Maar... Ja, je zit naast elkaar. Ja. En met andere woorden, dat vind ik ook buitengewoon plezierig. En ik moet zeggen, ik heb langdurig met die Amerikaanse astronaut... die al drie keer op zijn space station geweest is als commandant... heb ik gesproken. Een buitengewone aardige man ook... Nou, en, uh, nou, ik heb ook natuurlijk wel laten doorschemeren... dat als er een dubbele besturing zit, in zit, weet je wel... voor het opleiden van meerdere vliegers... dat ik hem misschien ook even mag sturen. Eh, daar kijk ik wel uit. Nou, hij, hij, hij zei letterlijk op een gegeven moment... Oh, I got a message. Stuur in dan, de ruimte. Ja. En hoe lang blijft u dan boven? Nou, je bent een totaal een uur uit en thuis. Maar vergeet niet, je bent binnen een minuut... Ga je al door de geluidsbarrière. Een minuut later vlieg je dus wat wij noemen Mach 3. Maar dat is 3000 km per uur. En je schiet in feite dan op een gegeven moment... de ruimte in buiten de damkring. Nou, daar blijf je een minuut of tien. Weet en dan ben je gewichtloos. Hoewel, je zit naast elkaar. Je bent natuurlijk wel vastgebonden in dit geval. En dan ga je spiralend weer omlaag. En dan land je weer op Curaçao. Geweldig. Ja, buitengewoon. Ja, nou kan ik er ook heel blij mee. Maar alles wat meneer Schreuder nu beschrijft, moet jij nog ondergaan. Al die ja, testen. dat heeft u gelijk in. Ik ga de aankomende week door de, met die medische keuringen mee bezighouden. En dan is het september zover voor mij om de trainingen door te gaan. En daar kijk ik natuurlijk heel erg naar uit. En voor de vlucht zelf ook. Lijkt me prachtig om de aarde waar wij op, waar wij op wonen. Waar jij je hele leven op ja op, op, op woont, dat je dat opeens van buiten ziet. En dat is natuurlijk iets dat, dat zie je op... Uh, dat heb je op filmen gezien, dat heb je foto's gezien, maar om dat met je eigen ogen te beleven. Zeker in dit vliegtuig met een uh, raam van vijf vierkante meter. Dat wordt echt ja, letterlijk adembenemend, denk ik. Prachtig. En als je dan straks omhoog gaat, ben je dan ook de jongste? Uh, als het inderdaad in 2014 doorgaat, dan wel, ja. Want dan ben je... Twintig. Ja. Meneer Schroeder, bent u straks de oudste die de lucht in gaat dus een uh, Australier die, is, die uh, is op dit moment 82 jaar, heb ik begrepen. En uh, ja, als hij in leven blijft, wat ik hoop voor hem, dan ben ik nummer twee. En als hij ja, eventueel komt overlijden, dan ben ik de oudste. Maar ik hoop voor hem dat hij blijft leven. Want u gaat begin 2014? Ja. Verwachten jullie uh, beiden dat dit straks inderdaad iets is? Want nou ja, het zijn betalende passagiers. U zei het al, die mevrouw die er ook lachend uitstapt, die mag ook straks omhoog. Maar is het straks iets wat een enorme vlucht ook gaat nemen? Dat mensen ja. dat ook echt heel vaak gaan doen? Ja. Je kan het een beetje vergelijken met het begin van deze eeuw. Dat hoort dan, dat uh, ja, noem het maar een beetje krikkemikkerige vliegtuigjes enzovoort. Toen hebben deze mensen die dat ontworpen hebben ook niet gedacht wat er op dit moment allemaal tot de mogelijkheden behoort. Dus. Nou, een beetje fantasie. Stel dat er op een gegeven moment, weet ik nou, over tussen nu en 20 jaar, 30 jaar maximaal, misschien veel korter nog, dat uh, dit. Vliegtuig, ik noem het even bewust vliegtuig, verder ontwikkeld wordt, verder wordt wat groter gemaakt en zo. En er komen dan ook krachtigere motoren dan op, dat je dus inderdaad op een gegeven hoogte kunt bereiken van zeg 400 kilometer, waar op dit moment André Kuipers dan het rondzweven is met een 27.000 km per uur snelheid. Nou, als dat op een gegeven moment gebeurt... dan ben ik er echt van overtuigd dat wanneer we een apparaat hebben... wat voortkomt uit dit apparaat, dat we op een bepaald ogenblik... dus met die krachtige motoren, dat we definitief op een bepaald ogenblik in... zeg eens wat, anderhalf uur, weet je wel, van Amsterdam naar Australië kunnen vliegen. Zo. Nou. Op 400 kilometer hoogte, hetzelfde hoogte waar nu dat, uh, de ISS rondvliegt, ja. En zouden die dan ook allemaal vliegen, die vliegtuigen, nou met jouw vinding... Um, nou dat weet ik niet zozeer. Um, in mijn rapport heb ik vooral gekeken naar gewoon uh, de toepassing van waterstof in de passagiersvliegtuigen die op dit moment gewoon op 10 kilometer hoogte vliegen. Uh, en in, in vergelijkbare straalmotoren so, uh, zoals we ze nu gebruiken. Dus niet echt naar het concept om echt op 400 kilometer via de ruimte van A naar B te vliegen. Nu zijn jullie straks uh, daarboven. Dan kijken jullie inderdaad, nou ja, zoals Nout al zei, neer... of, of die aarde waar je normaal rondloopt... en dan in één keer met zo'n prachtig zicht. Um, nu zijn er ook wel eens ruimtevaarders die zeggen... ja, pff, dat is toch ook best wel zwaar... als je dat zo gewoon steeds moet relativeren. Van, goh, daar loop ik dan straks weer. Hebben jullie daar nog angst voor? Dat jullie, als jullie straks weer beneden komen... dat jullie denken, nou, ja, perspectief Nee, het, ik zou, het, meteen, het, het weer ik zou worden. meteen weer instappen. Oh, je wilt meteen weer? Ja hoor. Weer. <laughs> en Nout? Ja, ja dat... Uh... Denkt ook, denk ik ook. Wel, uh, maar goed, uh, dat, dat. Ja, ik, ik, ik weet niet wat. Die, die verwachtingen voor mij die zijn natuurlijk. Uh, het is natuurlijk prachtig, maar ik kan mezelf nog niet heel veel bij voorstellen. Um, dus dat weet ik nog niet zo zeker. Een ervaring om nooit <laughs> te vergeten, denk ik zo. Ja, dat denk ik <laughs> wel, ja. Martin Schreuder en uh, Nout van Zons gaan straks uh, de ruimte. Of straks, hè, 2014. Dan gaan jullie omhoog. Hartelijk dank voor het gesprek. Dank je de De Wereldontvanger. Willem Frank de Noot, het woord is aan jou. Dankjewel, en Ik heb meteen een vraag voor jou, Deborah. Want weet jij welk land de snelst groeiende economie ter wereld heeft? Nou, echt weten doe ik het niet, maar ik gok dat het China is. Dat is niet China, dat is niet India of een steenrijke uh, golfstaat als Qatar. Het land met de snelst groeiende economie is Mongolië. Al is dat volgens sommige bronnen toch Qatar. Dat, maar uh, ze gaan in elk geval nek aan nek. En Mongolië is een, een hele snelle groei. En Mongolië kun je kortere bocht zien als een grote vlakte. Bijna 37 keer zo groot als Nederland. Het land ligt ingeklemd tussen twee grootmachten. Rusland en China. Het heeft geen toegang tot de zee, geen havens. en Dat, dat is lastig voor de handel, dat bemoeilijkt de export, maar toch is die Mongoolse economie vorig jaar met 17,3% gestegen. Het land is booming. Nou zeg dat, en dan kunnen wij dus ook nog wel een puntje aanzuigen. Maar als ik heel eerlijk ben, Willem Frank, denk ik toch aan bijvoorbeeld uitgestrekte steppes, traditionele tenten, jaks, dat is echt de associatie die je krijgt met Mongolië. En niet zozeer een booming-economie, nee. En uh, traditioneel was Mongolië ook heel afhankelijk van, uh, van de veeteelt, van de, de opbrengsten van de jaks, van, van kamelen en geiten. De wol van, uh, van Kashmir-geiten bijvoorbeeld is een heel belangrijk uh, exportproduct, maar daar zit hem die sterke groei dus niet in. Die economische boom die komt uit de bodem, uit de Mongoolse bodem. Die zit namelijk boordevol met kostbare grondstoffen als ijzererts, goud, tin tungsten, steenkool en koper. En in juni uh, straks dus gaat een, een grote nieuwe kopermijn open... in de Gobi-woestijn. En dat is een megamijn die is deels in handen van de Mongoolse staat... en deels van twee mijngiganten, waaronder Rio Tinto. En Cameron McRae, hij is de baas van die hele operatie. We we'll the, the third waarschijnlijk de derde grootste mine. In de uh, at the world. Ja, die hele mijn, die mijnbouwoperatie. Dat wordt de op twee na grootste uh, goud en kopermijn ter wereld. En die mijn is nu al zo groot dat hij tijdens de bouw zorgde voor 30% van het Bruto binnenlands product. En volgens een Mongoolse economische denktank blijft de groei aanhouden. In de coming 10 years, for instance, average uh, GDP growth will be more than 12%. Dus GDP in real terms meer dan dubbelt in in just 10 jaar. Deze economie verwacht dat de Mongoolse economie het komende decennium met 12% zal stijgen. Jaarlijks en in tien jaar tijd zal de economie zeker verdubbelen. En dat is nodig ook, want nu nog moet een derde van de Mongoliërs rondkomen van een euro per dag. Maar dan staan ze vast in de rij voor een baan in die nieuwe mijn Ja, ik. zeker weten. Daar, daar staan ze voor in de rij. Die mijn die ligt in de middle of nowhere in die Gobi-woestijn. Bijna 500 kilometer van, van de hoofdstad uh, Ulaanbaatar. Uh, maar ja, in een paar jaar tijd is daar rond die mijn heen een complete stad verrezen. Met alles op en eraan. 14.000 mensen die wonen en werken daar. Zo. En een van hen is... Ornkoyar Maiku, Ze is een alleenstaande moeder van 22. Ze begon een paar jaar geleden in de kantine van die mijn te werken. Dat is een klein baantje, maar ze heeft nu carrière gemaakt... en ze rijdt 12 uur per dag op een grote dump truck. Ik heb machinerie. Ik heb technologie. Bijvoorbeeld, als ik in 9e graden was, toen ik niet legaal geleden was... I learned to drive. When my son is older, I want to move into Ulaanbaatar and buy an apartment, and I want my son to go to school there. Ja, deze Orin Kajar, die, die vertelt dat ze heel erg van techniek houdt. Ze, is, ze heeft al leren autorijden toen ze daar nog lang niet oud genoeg voor was. En nu verdient ze 1100 euro per maand als chauffeur van die dumptruck. En ja, dat is wel een dik salaris voor uh, Mongolse begrippen. En haar droom is dat ze ooit in de hoofdstad een flat kan kopen... en dat haar zoon daar kan gaan studeren. Nou, die mijnbouw zorgt dus voor inkomsten en werkgelegenheid... maar tegelijkertijd gaat die mijnbouw ook in heel veel landen gepaard... met bijvoorbeeld milieuvervuiling en ook nog in schade aan de omgeving natuurlijk. Ja. Hoe is dat daar in Mongolië? Nou, die, die gobi-woestijn was, was lange tijd een van de, de meest ongerepte natuurgebieden ter wereld. Een hele uitgestrekte woestenij met alleen die grazende kuddes. Maar dat is nu helemaal anders. Mongolië wordt al mijngolië genoemd. Mijngolie als verwijzing naar de snelgroeiende mijnbouw. Die nieuwe mega goud- en kopermijn die zal bijvoorbeeld uh, 9 miljoen liter water per uur verbruiken. Uh, en Michi door Ajour, die heeft een, uh, een kudde kamelen. En hij zegt: Ja, dat waterpeil uh, in mijn put is de afgelopen jaren gedaald. En het heeft minder geregend. En nu boren de ...in de buurt naar water. En volgens Michidor is dat een nieuwe bedreiging. When we come to the well, we can see the level of the well water is 8 inches lower than it used to be. I don't care about the gold or the copper. I'm just afraid there won't be water. Ja, de, de kamelenhouder, hè, hij zegt ja, dat het water in de put... staat nu 25 centimeter lager. En in een droog gebied telt natuurlijk iedere liter. En Michidoor is voor zijn levensonderhoud afhankelijk van zijn kuddes... van, van het vlees, van de wol en de melk die zijn, die zijn dieren leveren. Hij geeft helemaal niets om dat goud en die koper... maar wel om dat kostbare water. Kunnen de mijnbouwers zomaar dat water dan gaan oppompen... ten koste van die kuddes? Ja, nou, dat, dat mijnbouwbedrijf Rio Tinto zegt dat het water... voor de mijn wordt opgepompt uit een diepere waterlaag. Ze zeggen, nou, daar zullen de herders geen last van hebben... Uh, en het bedrijf zegt zich ook netjes aan de strenge milieuregels te houden. Dat zegt Shi O'Neill. En hij is de environmental officer van Rio Tinto. It's our first foot in the door for Rio Tinto in Mongolia. It's our first large presence. So we just need to make sure we get it right. If we get it wrong, we're not going to be invited back into the country and we're not going to have a presence in this country. And that's what we want. Ja, volgens Xi O'Neill, de environmental officer... die moet letten dat ze, erop letten dat ze zich allemaal aan de milieuregels houden. Hij zegt, ja, dat is de eerste grote operatie van Rio Tinto in Mongolië. De overheid en uh, natuurbeschermers, uh, milieuorganisaties... die zitten er bovenop wat er allemaal bij die mijnbouw gebeurt... of ze zich allemaal wel aan de strenge milieuregels houden. En O'Neill zegt dat zijn bedrijf het heel graag goed wil doen... want anders vliegen ze eruit en hebben ze ook geen inkomsten. Hoe dan ook, die uh, grote mijnbouwbedrijven die brengen geld in het laadje. Heel veel geld. En zo verandert Mongolië in rap tempo van een armetierig land in een welvarende leverancier van grondstoffen... waar met name buurland China om zit te springen. Willem Frank de Noot. Tot 12 uur hoort u nog dat bouwvakkers vaak zzp'er worden... maar dat het eigenlijk niet altijd goed uitpakt. En we krijgen er pakken van in de brievenbus... maar hoe belangrijk is eigenlijk de reclamefolder nog? Na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het aandeel van de Spaanse bank Bankia staat vanochtend op de beurs in Madrid ruim 17 procent lager. Bankia vroeg voor het weekend op een kapitaalinjectie van 19 miljard euro van de overheid. Aandelen van andere Spaanse banken staan vanochtend ook in de min. De rente op Spaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau dit jaar.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 En die opnames van de film staan gepland voor begin volgend jaar. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. ZZP'ers in de bouw leven soms op armoedeniveau. Dat concludeert het bedrijfschap Afbouw. Door de crisis in de bouw verliezen stukadoors, schilders en timmerlieden hun vaste baan... en gaan ze noodgedwongen als zelfstandig ondernemer aan de slag. Maar in de praktijk blijkt het soms niet mee te vallen om het hoofd boven water te houden. Jan Peels ging in Zwolle naar een renovatieproject... op zoek naar ZZP'ers in de afbouw. We is dus gewoon een heel oude huizen, We zijn gewoon een plumpen nieuw binnenkant nu gezet. Ik ben met de bezig. Een uh, straatje in uh, Zwolle waar oude huizen staan. De binnenkant is helemaal uh, met, ja, uh, met, uh, met uh, gipsplaten uh, betimmerd. Zijn, dat zijn we met wand band, band bij voor, zeg maar. En zo worden oude huizen weer helemaal nieuw, hè? Ja, dat is wel de, dat is wel de bedoeling, ja. Griek Sanders, is dit nou echt afbouwwerk, wat hier ja, gebeurt? dit is afbouw, ja. Ja, afbouw is gewoon, ik uh, ken tevens dat er overheen, Dat is gewoon direct aan en klaar is. Dus. Want afbouwen is wel een aparte tak, hè, binnen de bouw? Ja. Oh, als je, dit, uh, als je... Met de gips, dan ben je snel klaar, ja. Ja, ja. Als je dat moet lijmen of weet ik veel waar. ze hebben hier wel een wand, voor gezet. Oh, ja, volgezet. Dit, dit werd niet. Dit was weer, dit was weer een proefstukje, zeg maar. uh -huh. Kijk, Er moet alles in ingefrezen worden. Ja. En hoe lang zijn jullie hier aan het werk? Dit is de derde week nu. En er is voldoende werk nog voor jullie als set ja, Het is de hele straat is voor ons. Ja, ja. Dus dat is eraan eind uh, november. Als alles volgens planning loopt. Want sinds uh, vorig jaar, mij als ZZP'er, zelfstandig uh, bouwvakker uh, uh, aan het werk gegaan. Uh, maar daarvoor al, bij een baas aan het werken. Ja, voor een baas uit zijn brood veel. De werd gewoon minder. Kijk, dan moet de, mo de baas, moet de mensen nog slaan natuurlijk. Mm -hmm. En dan vlieg je drie, twee, twee jaar terug, dan kreeg je een slag. Met meerdere collega's. Ja, ja, zeker. Maar het is natuurlijk wel een overgang van, voor een baas werken. En nu ja, alles zelf reg moeten regelen. Gaat de... Hoe gaat dat? Het is een hele sprong, ja. Huh? ja je moet gewoon, uh, ja, moet zeggen. Het is wel, uh, met veel meer verantwoordelijkheid natuurlijk. Hè? Ja, In principe werkt, verandert niet zoveel, maar je bent gewoon echt baas. Dus je bent overal wel zelf verantwoordelijk voor. Ja, dat betekent ook verzekeringen, pensioenpremies, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Luk, lukt dat? Als je gewoon uh, 40 weken in het uh, jaar werkt, dan is dat. Uh, een mooi boter aan verdiend. Ja, dat liggen maar net aan. Ik ben ook een baas tegengekomen, daar moet ik nog een 5 week loon van heb. die zijn we natuurlijk ook. Ja, Oké, okay, dat is wel vervelend dan. Dat is heel vervelend, ja. En, en, hoe, en, en hoe gaat dat dan? Want dat moet je ook zelf oplossen dan? Ja, zeker. Want dat kan heel lang duren. Want dan gaat het wel over behoorlijke bedragen die dan misloopt. En ja. Maar ja, daar loop je dan als zelfstandig ineens zelf tegenaan. Ja, daar loop je nog dingen aan, ja. Dat klopt. Ja, dan moet je nog maar leren hoe je dat moet oplossen. Ja, doe dat doe je daar. Ga je er even een keer langs. Ja, dat gebeurt soms, ja. ja. Dus dan moet er af en toe eens een keer iemand daar in orde fluisteren, denk ik. Dat is een uh, simpel zaak. Problemen waar uh, ZZP Rick Sanders mee te maken krijgt. Sinds begin deze maand is Jan uit Den Haag ook werkeloos. Samen met 14 collega's werd hij ontslagen. Hij heeft het gevoel dat hij haast gedwongen wordt om als zelfstandig aan de slag te gaan. Als je nu zegt dat je ZZP'er wil worden bij het UWV, dan pakken ze je bij je strot. Want ze willen je heel graag als ZZP'er op gang helpen. En dan heb je dus nergens meer recht op. Ja, geloof De eerste 26 weken mag je het proberen en daarna... Uh... Ja, hang je eraan. <laughs> ik heb gebeld met het UWV. Het is inderdaad een van de opties die ze geven... om mensen zo snel mogelijk weer aan het, aan het werk te helpen. Maar is het niet voor u? Als het CP of ja. uitzendbureau? Nee, ja, eigenlijk niet. Ja, niet. Nog niet, nee. En Waarom niet? niet. En ja, als, als die grote bedrijven het al niet uh, bol kunnen werken... dus dan moet ik en een klantenbestand opbouwen... en gaan netwerken, wat ik nog helemaal niet heb. Dus ja, dan spring je in het diepe met uh, alle consequenties. van. Je zit in de afbouw, maar in welke sector precies? Uh, schilder. Het bedrijf waar ik werkte, dat, uh, dat kon niet opboksen tegen de ZZP'ers en tegen de ja, Polen wat hier kon werken. Die hebben zo'n laag uurtarief, die hebben zeg maar uh, 20 euro, 18 euro staan ze al voor te werken geloof ik. En mijn baas moet geloof ik 65 euro per uur rekenen. We hebben allemaal lang in dienst, dus we moeten, hebben een wat hoger uurloon. Dus ja, daar, daar kan hij niet tegen tegenop. Want hoe lang werkt u daar al? Ik werkte daar 12 jaar. Je hebt geen alternatief. Je wordt, je wordt nergens meer bij geen enkel bedrijf aangenomen. Ja, u en... heeft het gevoel als u, alsof u een beetje in de richting die ZZP wordt gepusht als het ware. Ja, ja je, je hebt eigenlijk geen keus. Het is of ZZP of uitzendbureau. Nou, uitzendbureau vind ik helemaal niks. Dus ja, dan wordt het eigenlijk ZZP. Mm -hmm. Maar liever haal ik gewoon in vaste dienst of met een contract bij een werkgever. Maar bij die werkgevers is ook een probleem, want ze hebben te weinig werk. Peter Elfrink van stucadoorsbedrijf Verheul uit Drenthe heeft de laatste jaren verschillende mensen moeten ontslaan. Wij hadden uh, voor vier jaar terug nog een kleine 18 man, 19. En we hebben er nu nog zo'n uh, zo 11 tot 12. En daar zijn minder mensen aan het werk, omdat er minder werk is? Ja, er zijn wat mensen uit zichzelf weggegaan. En daar hebben we geen vervanging voor gezocht. Uh, maar het is, uh, het is gewoon heel moeilijk, het is overleven. En dat komt doordat er natuurlijk een recessie is in de bouw. Die mensen uh, die bij u eruit gaan, waar, waar komen die terecht? Die mensen die er bij ons uitgaan, een deel daarvan... die worden dus door het UWV gestimuleerd om voor zichzelf te beginnen. Er zijn dus een aantal die daar ook op ingaan. Krijgen een half jaar volgens mij een uitkering mee. Nou, dat vind ik in eerste instantie al oneerlijke concurrentie. Daarbij krijg je dus weer een visser erbij die in dezelfde feit... Vijf... Dus u krijgt een concurrent erbij, want die mensen gaan wel in dezelfde branche aan de slag? Ja. Ja, en voor een aanzienlijk lager uurtarief. Er zijn zelfs, uh, hebben wij nooit gedaan, er zijn zelfs afbouwers die zelfs promoten om een vaste personeel. Uh, wil je geen ZZP'er worden En dan huur ik je daarna wel weer in. Want dat is goedkoper? Dat is goedkoper, uiteraard. Ja. Uh, ik denk ook dat de, de overheid uh, ook uh, door dit, dit systeem gigantisch veel uh, belastinginkomsten... Uh, misloopt omdat er gewoon in de bal gewoon uh, in het uh, in het ZZP-circuit naar mijn mening heel veel zwart gebeurt ja, Dat zegt u allemaal, maar waar heeft u dat bewijzen van? Nee, kan ik niet bewijzen. Maar je kunt natuurlijk wel uh, uh, op de achterkant van de sigarendoos uitrekenen dat. Uh, dat doen ze vaak in de bouw, hè? Precies. Dat, uh, dat men uh, uh, als je voor 18 euro op uur gaat werken, ja. dan kun je er geen belasting van betalen. En premies. Nou, misschien kun je het best wel oneerlijke concurrentie noemen... omdat bedrijven met personeel die onder de CO vallen... die moeten hebben die een veel hogere kostprijs dan, die, uh, dan de zelfstandigen zonder personeel. Frank Nohof is directeur van NOAA, de werkgeversorganisatie in de afbouw. Ja, het kan niet waar zijn dat iemand voor een mooi stuk werk... dat je daar 10 of 15 euro per uur voor betaalt. Want dat zijn prijzen die zijn bijna voor oorlog, zou je, zou je, zou je, zou je moeten zeggen. En daar, kun je, daar kan een bedrijf niet van, van bestaan. Nou, is het zo dat als mensen bij het UUV aankloppen en zeggen... ik wil zelfstandig aan de slag gaan... Ja, dan kunnen ze ook voor een gedeelte nog met uitkering aan de slag gaan. Dus ja, dan krijg je natuurlijk dat ze lagere prijzen kunnen rekenen. Nou, dat is eigenlijk helemaal de omgekeerde wereld. Hè? Als wij uh, de bedrijfstak... ja, Maar het is wel zo. Ja, nou, dat vind ik ook heel erg. Want als die bedrijfstak aan de ene kant zelf zeg maar, de WW-premies moet gaan betalen... en dat gebeurt op dit moment via het Wachtgeldfonds... en dan tegelijkertijd gaan die bedrijven die die WW-premies opbrengen... die krijgen concurrentie van de ZZP'en die met een uitkering... die door die bedrijven zijn betaald... Uh, gaan zij aan de slag en gaan dan concurrentie plegen... ten opzichte van het gevestigde bedrijfsleven. Dat is een, een hele vreemde situatie. Dat is een situatie die bestaat. Wat doet u eraan? Nou, we hebben dat al meerdere malen ook aan de orde gesteld bij UWV... en ook bij de politiek, dat wij daar met verbazing kennis van hebben genomen... Uh, wellicht gaat het nu anders worden... omdat in de toekomst de bedrijfstak zelf... Hè, de eerste zes maanden van de WW-uitkering moet gaan betalen... als we het nu het nieuwe koenders akkoord mogen geloven. Maar wij hebben daar ons ongenoegen meerdere malen over uitgesproken. En ik word er nog steeds heel erg boos om... als ik zie dat het nog steeds het geval is. En dat dus nog steeds mensen met, met uitkering... als zelfstandig ondernemer aan de slag kunnen. Je uh, moet denken, zo'n tien jaar geleden... werkten er zo'n 14.000 werknemers in de branche. Anton van Kruistum is directeur van het afbouw. En uh, dat aantal is eigenlijk nog steeds constant. Er werken nog steeds 14.000 mensen, maar nu niet meer als werknemer. Maar het is nu ongeveer 7.500 werknemers en 6.500 zzp'ers. Dus in die tien jaar is van al die werknemers... ongeveer de helft zelfstandiger geworden? Ja, dat klopt. En dat is uh, al tien jaar lang gaat het heel constant. Zowel in goede tijden als in slechte tijden. Ja, nou gaat het op dit moment niet goed in de bouw. We hebben het afgelopen week nog kunnen lezen. Ook het lenteakkoord gaat daar niet aan meewerken. Betekent dat dat er nog meer zelfstandige ondernemers komen? Nou, het sowieso. Hè? Als je de tendens bekijkt, dan gaat dat sowieso ieder jaar door. Kijk, de reden waarom mensen zzp worden is verschillend. In goede tijden doen mensen dat omdat ze denken dat ze daar veel geld mee kunnen verdienen. Omdat er veel vraag is. En in slechte tijden doen ze dat omdat ze werkloos zijn... en een afbouwer nou helemaal niet zo gauw wakker wordt. Uh, en begint hij gewoon voor zichzelf. Uh, als je zelfstandig bent, dan vergeten mensen dat je eigenlijk ook gewoon ondernemer bent... En ondernemer zijn is iets anders dan uh, werknemer zijn. Het is niet meer of minder, maar het is wel anders. Wat vergeten ze dan? Mensen vergeten wel dat als je zelfstandig wordt... dat je ineens zelf moet regelen uh, je pensioen, uh, arbeidsomgeziktheidsverzekering... maar ook dat als je een busje nodig hebt, dat die ook betaald moet worden... en dat je die moet afschrijven en dat, dat, dat het geld kost. Z Ziet u dat ze dat dan niet doen, die, die, die nieuwe ZZP'ers? Ja, als je kijkt naar de tarieven ook die, die nu zeg maar, in de markt gelden. Dat zijn tarieven, ja dan kan dat niet voor dat tarief. Dan hou je gewoon niet voldoende meer over. Ja, en je ziet ook dat uiteindelijk met zzp'ers... en dat die, dat die richting de armoedegrens gaan. Hè, dat de tarieven zo laag zijn. Uh, gewoon opgedrongen door de bouw. Ja, dat, dat de uiteindelijk wel kunt afvragen... Moet je, moet je voor dat geld nog wel willen werken eigenlijk? Heeft u er inzicht in hoeveel zzp'ers echt op zo'n minimum leven? Ik denk niet dat iemand dat weet, maar dat moeten er ondertussen een flink aantal zijn. Want als je kijkt naar de tarieven die nu gegeven worden... Ja, dan moeten mensen of 80 uur in de week werken... of inderdaad ja, letterlijk een droge boterham eten. Kijk, en wat doen die mensen? En dat snap ik ook wel. Op het moment dat je nu zzp'er bent en je wil je tarieven omlaag doen... Ja, waar je het makkelijkst in kunt snijden is om te zorgen dat je niet verzekerd bent... voor arbeidsongeschiktheid, niet verzekerd bent voor je pensioen... En uiteindelijk als maatschappij, op het moment dat er dan iets gebeurt met iemand... die wordt arbeidsongeschikt, draagt de maatschappij die kosten. Komt u van dat soort gevallen tegen? Ja, die zijn er absoluut. Ja. En die gaan dus meteen nou ja, rechtstreeks naar bijstandsniveau. En ineens kan je je huis verkopen en, uh, en, en, en sta je op straat. En voor pensioen precies hetzelfde. Als wij nu die mensen uitknijpen, dan creëren we straks... voor Als die mensen 65 worden, en die gevallen heb ik al huilend aan mijn bureau gehad die ineens alleen nog maar AOW hebben, nog wel een, uh, een hypotheek hebben... en op die manier creëren we met z'n allen de nieuwe armen... Nou, dat is iets wat we niet zouden moeten willen. Zei Anton van Kruistem van het bedrijfschap Afbouw. We hebben ook nog even gebeld met FNV-bestuurder John Kersten. En hij herkent alle problemen en stapt met misstanden ook naar de rechter. En verder hoopt FNV ook in de Tweede Kamer aandacht te krijgen voor de problemen. Zoals bijvoorbeeld schijnzelfstandigen die door hun baas worden gedwongen ZZP'er te worden. En ook de rol van het UWV daarbij om mensen voor zichzelf te laten beginnen. Een bijdrage hoorde u van Jan Pils. <truimert> De Vorige week werd de volder vakprijs uitgereikt voor de beste folder van 2011. Maar zitten de consumenten eigenlijk nog wel te wachten op de stapels papier op de deurmat? Ik vraag dan onze marketingdeskundige Charles Borremans. Hij zat ook in de jury voor de beste folder. Goedemorgen Charles. Goedemorgen Deborah. Ja, wie heeft hem gewonnen? De volder vakprijs is gewonnen door de volder van Intratuin. Maar daarnaast was er nog een andere prijs. Want de Volle Vakprijs is een vakprijs. Ja. Maar daarnaast had je ook nog de Gouden Deurmat. En dat is een publieksprijs. Ah. En die is gewonnen door de Volle van het Kruidvat. Het bijzondere daarvan is dat uh, Kruidvat al de vijfde keer op rij deze prijs heeft gewonnen. De Gouden Deurmat. De Volle Vakprijs heeft een wat uh, afwisselende palet aan winnaars. Naast Intratuin dit jaar, vorig jaar Gal... Gal daarvoor Karwei, HEMA, VND, Ikea. Dus dat is een wat. Ja, een wat uh, uh, een wat breder pakket aan winnaars. En wat is er zo bijzonder aan? Nou ja, laten we, laten we het kruidvat even nemen. Wat is daar zo bijzonder aan? Ja, dat is. Ik denk dat. dat, dat hoe komt het nou dat. Er waren drie kandidaten voor die gouden deurmat: dat was de Aldi-folder en dat was daarnaast ook nog de bonusfolder van Albert Heijn. Ja, dat kruidvat dat voor de vijfde keer op rij is wel heel bijzonder. Ja, ik denk dat het ook wel met het, ja, het, toch ook wel met het formaat te maken heeft. Hij is groot. Heeft, je vrouwt hem helemaal uit. Ja, ik vind Jij hem een ook, beetje schreeuwerig bijvoorbeeld. Hij is maar, schreeuwerig, ja. maar mensen, het past wel, vind ik, heel goed... bij de winkel, bij het concept van de kruidvatwinkel. Want het is ook een soort winkel van Sinkel... sinds de Chinezen het hebben overgenomen. is de winkel van Sinkel. Daar zitten uh, natuurlijk een heleboel artikelen in... maar ook uh, ja, branchevreemde artikelen. Dus je gaat altijd even kijken van wat daarin zit... Dat, dat heeft denk ik wel een grote aantrekkingskracht op de consumenten. Nou, een publieksprijs is er, dan denk ik... de consument zit dus ook nog steeds te wachten op die folders. Ja, folders zijn nog steeds heel erg populair. Uh, dat is dus ook niet een oudbollig medium, wat, wat wel eens gezegd wordt... maar, uh, het, zeg maar het aantal folders uh, per huishouden... is. Iets afgenomen, 2011 ten opzichte van 2010. Maar dan praat je over 36,5 stuks in 2011 en 36,9 stuks in 2010. Maar de waardering voor die folder die neemt nog steeds toe. Dus folders worden steeds beter gewaardeerd uh, om een cijfer aan te geven. In 2011 gaf men, de consument, een 7,4 voor, voor alle folders in Nederland. In 2007 was het nog 6,9. Vrouwen iets hoger dan mannen. Maar de folder is dus heel erg groot. En het bereik, dus het, zeg maar, de, het aantal mensen wat bereikt wordt door een folder... is ook hoog. Bijna 50 van alle consumenten die uh, ziet, leest een folder. En uh, folder scoren het hoogst met, met, zes, met uh, 60 Ja, Om nog interessanter te maken... En moet je bijvoorbeeld ook even kijken naar Amerika, denk ik dan. Want daar zitten de coupons aan. In, in Nederland heb je dat helemaal niet. Nee, in Amerika is dat een heel apart fenomeen. Uh, dat zijn, dat, dat heet de, hè, wij noemen dat hier de coupons. Ze noemen dat daar de coupons. En uh, ja, dat is, een, uh, dat is een fenomeen dat heeft te maken ook wel met de Amerikaanse cultuur. Mensen wonen heel ver weg van vaak grote winkelcentra. En dus wat ze doen is dat ze allerlei couponnen uh, verzamelen en die dan... De keren dat ze naar zo'n grote supermarkt gaan, nemen ze die mee. In Nederland kennen wij het, het fenomeen coupons natuurlijk ook wel. Ik heb hier een aantal voorbeelden, heel recent. Dit is een, een folder van de Gamma met coupons. Oh, Deze je knieven, van, dan krijg je 20% korting. Ja, het tuincentrum Overvecht. Hier heb je het blad Uw Topsluiter. Met kortingsbonnen eh, zie pagina 45. De Praxis met 25% keuzekorting, ook een coupon. We hebben hier eh, het, eh, Domina's Pizza met korting eh, coupons. Dus we kennen dat in Nederland ook wel. Maar, zo maar groot zijn ze als... zo fanatiek bijvoorbeeld als in Amerika? Nee, Amerika is gigantisch. Dat, je hebt daar dus uh, hele volkstammen, die, uh, ja, die, die, die, die uh, knippen zich helemaal de versuffing. Uh, die gaan ook echt, uh, staan er ochtends heel vroeg op, uh, op YouTube kom je daar hele leuke filmpjes tegen, uh, uh, van vrouwen die heel vroeg opstaan om, uh, om de kranten al eigenlijk uit het verdeelcentrum weg te halen, veel van die huis-na-huisbladen, omdat die vol zitten met coupons. En uh, die knippen ze dus allemaal uit, die worden allemaal gerubriceerd, en die gebruiken ze dus om, om aankopen te doen. En, en, dus, en de, eigenlijk is, is daarbij... de, de, de grootste lol hebben ze als ze dus... en daar zijn beelden van op YouTube om te zien... voor meer dan 1000 dollar aan inkopen doen... Waarbij, waarvoor ze er niets voor hoeven te betalen. In die zin, ze betalen alles met die coupons. Nou, het is niet alleen te zien, maar ook te horen. Ja. Wat is de totale? $966.25. dollars and Do you have any coupons, ma'am? Yes, I do. Yes, we're down under 50 bucks. This is awesome. Your final total after coupons is $30.85. Ja, Charles, deze vrouw had dus een boodschappenrekening van ruim 900 dollar. Yes. Levert zoveel bonnetjes ja. in dat ze nog maar 30 dollar ja. hoeft te betalen. Ja. Dat is toch bijna niet te doen. Nee, maar dat is. Uh, ja, <laughs> dit, dit is ook een voorbeeld <laughs> zoals het heet van extreme couponing. Overigens heb je ook nog een, uh, een website in Amerika, de coupon mom overigens nog wel meer websites, waar ook allerlei informatie komt over welke grote supermarktketens of welke warehuizen dus weer couponaanbiedingen hebben. Ik zag ook nog een voorbeeld op YouTube van een vrouw die dus ook uh, uh, uh, een heleboel kattenvoer had gekocht, met coupons, terwijl ze niet eens een kat had. Ja, dus dat soort voorbeelden maar. komen ook da, voor. Dat, dat, dat krijg je dan. Ja. Uh, zouden we dit in Nederland kunnen krijgen? Ik denk het niet. Wij zijn overigens meer het land van de zegeltjes, hè Nederland. Wij zijn ja, zegeltjespaars, dat, wij. dat zijn wij. De Belgen zijn overigens wel echt couponliefhebbers ook, maar wij hebben toch veel veel meer de traditie van het, uh, van het zegeltje sparen. Uh, hebben het voor ons het appeltje voor de dorst, voor straks voor later. Dat is wat wij met, met die zegeltjes doen. Er is zelfs uh, ooit een persiflage opgemaakt. Ja, ja, ja. hoorde uh, het. Kees van Kooten bij Cake op de Week... Uh, heeft daar nog een keer een, een hele mooie persiflage opgemaakt. Ja. Laat me horen. Ik heb dat weer twaalf 12 zegeltjes gratis gekregen bij het tankstation van een meneer die voor me ik kreeg aan het krant halen en de bediende wel uw zegeltjes, de meneer zei nee ik hoef geen zegeltjes, zeg mag ik de zegeltjes, kreeg ik de zegeltjes, want ik verzamel alle zegeltjes die je gratis krijgt bij alle merken benzine en ook bij andere winkels, niet daarvoor betalen, maar als ik gratis zegeltjes krijg neem ik alle zegeltjes mee, want dan kan je gratis cadeaus krijgen. Zegeltjes sparen en zegeltjes plakken. En heel af en toe, dus een beetje knippen, Sjouw Ja, Bormen. Absoluut. Dank ja, je wel. Ja, ja, ja, ja. Tot volgende week. Tot volgende week hoor. Caro Emerald, Riviera Live. En misschien zingt ze dat vanavond ook wel... want ze treedt op in de Royal Albert Hall in Londen. Goedemorgen, Caro. Goedemorgen. Uh, te midden van andere grote sterren daar in Londen. Wie zoal? Um, nou, de belangrijkste is Diane Warwick. Zij is allemaal van de Hunger Project. en dus zij organiseert het ook. En dan heb je nog Cliff Richard... Uh, Boy George... Uh, Katie Melua... Rumor, uh, En Carol Emerald. Ja. Ja. ja. Je zei al even de Hunger Project, want uh, daarvoor is het vanavond. Wat is de Hunger Project? De Hunger Project is een, um, ja, een goede doelinstelling. En zij werken aan, uh, nou ja, het woord zeggen we natuurlijk al, uh, het eindigen van de honger in de wereld. En dat doen ze door, um, ja... Hoe moet je dat nou simpel uitleggen? Dat ze ter plaatse proberen de plaatselijke bevolking aan te sturen... om zelf te zorgen dat ze eten voor zichzelf kunnen regelen. Dus bijvoorbeeld kippen houden of het land te werken en dat soort dingen. Vanavond dus de Royal Albert Hall. Wat is het doel daarvan? Het doel is om geld op te halen voor de Hunger Project. Zo simpel en volgens mij ook om aandacht te geven. Het is World Hunger Day... En daarmee wil de Hunger Project uh, ja, eigenlijk aandacht vestigen op het feit dat er nog steeds heel veel honger is in de wereld. Het moet een droom zijn die uitkomt daar. Ja, voor, ja, voor ja enorm. Ja. Ik heb er nog nooit gestaan, ik ben er nog nooit geweest en ik heb altijd heel graag willen zingen. Heb je, ja, je bent er natuurlijk al geweest dan, denk ik. Nee, nog niet. Helemaal niet? De rep repetities gisteren waren niet daar. Oh. Dus ik ga het straks pas voor het eerst zien. En hoe ging het gisteren? Ja, maar goed. Ja, dat zijn hele chaotische dagen, hoor. Dat zijn hele grote evenementen met dus een groot orkest. En er zijn dus heel veel artiesten. Totaal 300 man die meewerkt aan, de, aan het optreden. Dus dat ging nogal chaotisch, maar ik vertrouw erop dat het goed komt vanavond. Dat wordt helemaal spannend dus, want voor het eerst dan ook echt uh, ja, er, er staan. Ja. Uh, ja. En, en vorige week, ja, rechtstreeks eigenlijk misschien wel uh, ingevlogen vanuit uh, Monaco... vanwege het gala Nights in Monaco, gepresenteerd door ja. Prins Albert en Bill Clinton. De ja. dromen reigen zich aan een zo'n beetje. Ja, het is een beetje een, uh, een heftig weekje wat ik heb. Ja. ja, dat was ook heel erg bijzonder. En ben je een goede doelenmens? Ja, wie niet? <laughs> een goede doelenmens. Ja. Ja, ik, ik, ik ben wel van de, over, in de overtuiging dat je daar... Uh, Zeker als je het zo goed hebt als ik, dat je daar wat voor uh, voor over moet hebben, absoluut. We hoorden net de Riviera Live, dat, dat, dat, dat, dat, dat nummer draaiden we. Uh, welke nummers ga je vanavond uh, ten horen brengen? En vanavond ga ik twee nummers doen, A Night Like This en Back It Up. Back It Up. Uh, ja. En uh, ja, nou ja wij, wij zijn een beetje afhankelijk natuurlijk van de beelden die we hier dan te zien krijgen. Want we zijn er zelf niet bij, maar het wordt een ja. mooie avond, denk ik. Ja. ja, ik ben heel benieuwd. Misschien komt er nog wel wat van op YouTube, dus kan ik het ook nakijken. En hoe laat moet je op? Dat weet ik nog niet. Ik krijg vandaag alle instructies en oh. uh, dan ga ik het wel zien. Maar het is de, de avond begint om half acht. Oké. Okay. Karel Emmand, heel veel plezier en succes natuurlijk vanavond. Ja, hartstikke bedankt. Dankjewel. je Doeg. En waar kijk ik dan uh, vanavond nog naar? Nou ja, uh, misschien later op de avond wel naar Caro Emerald, als de beelden op YouTube staan. Maar het is natuurlijk ook Pinksteren en ik zit hier en niet in Landgraaf. Dus dat betekent dat ik ook Pinkpop natuurlijk op TV moet gaan volgen. Vanaf vijf voor half acht op Nederland 3. Een festivalverslag met Gers Partboel, James Morrison, Raccoon, The Cure, Keen, Anouk, de Kaidman Orchestra, misschien zelfs Bruce Springsteen. Kortom, die hele bliksemse muziek zien komt. De voorbij. Eigenlijk op mijn scherm. Vanavond vanaf vijf voor half acht op drie. En het gaat de hele avond door. En aangeschoven is inmiddels Jurg van den Berg. En vond het wel leuk dat ook Karo bij zit. de Vara. Ja. ja, goed. Ja, ik het moet is... er even over denken, maar de uh, ik heb dag. hem, ik heb hem. En uh, op, de, op de feestdagen doen we altijd iets speciaals in lunch. Dan uh, kijken we naar de rol van de media in bepaalde beroepsgroepen. Vandaag gaat het over de media en de psychologie. We hebben drie mannen aan tafel die, uh, die daar van alles uh, over te vertellen hebben. En ook daar zelf uh, geregeld in verschijnen in die media. Uh, wie, wie wordt de Sorry? Wie zijn het? Drie mannen. Wil je het echt weten? Nou Daarom ja, dat nog even geheim. Oh, het is nog een verrassing. Ja. Oeh. Dat Vind ik eigenlijk wel leuk. Oh, je hebt goede spanning op. Nou ja, ja vooruit. Maar. Uh, we doen ook gewoon een <laughs> nieuwsquiz. Dat wel. En dan straks om half in En ook dat is weer iets afwijkends dan normaal. Het is niet een direct actuele stelling. Maar we kijken naar de stand van Nederland op de feestdagen. Vandaag gaat het over de natuur. En de stelling is: het gaat goed met de natuur in Nederland. Dat vindt in ieder geval bioloog Midas Dekkers. Die gaat meepraten. Oh, dat kan je wel verklappen, dat die in ieder geval komt. Straks dus in uh, Stam.nl. En daarvoor lunch met Jurgen van den Berg. Ik wens u echt een heel mooie dag. Surf naar de gids.fm. Tot morgen: 3, 2, 1. Ja, hoor. Het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars.